Een verhaaltje wat dat een beetje duidelijk maakt. In, uh, in een boekje stond een beschrijving van een, uh, van een feestje. En op het feestje waren verschillende mensen bij elkaar. En uh, de vatenpersoon op het feestje die kwam binnen en uh, die zag meteen al die mensen en begon met iedereen te praten. Ja? En de hele avond, uh, er was niemand op het feestje waar de vatenpersoon niet mee gesproken had de kava die zat ondertussen ergens in een diep serieus gesprek verwikkeld in een hoek met een andere persoon en die ging diep het ging heel diep daar wat er gebeurde in die hoek <lacht> dat was iets, dat was heel intens en de vader was wel even langs geweest maar kon er niet helemaal bij komen de pita die kwam op het feestje en die had een plan die was er van de voor heen uh, gegaan met een bepaalde reden en die wilde daar iets, uh, iets bereiken ja, op dat feestje en dus die ging heel doelbewust te werk. Ja. Zo zijn er dan uh, drie verschillende soorten mensen. De Vata-persoon is in principe, uh, heeft een natuur die op lucht gebaseerd is en die licht is, en, uh, snel, is een doen en laten. De persoon is tegenovergestelde, langzaam, loopt zwaar, boem, boem, boem waar de pizza persoon dus uh, meer een doelbewust persoon is goed we zullen daar in het uh, in het tweede gedeelte van mijn uitleg zullen we daar wat meer op ingaan ik wilde eerst uh, de oorsprong uitleggen van Ayurveda dus op het andere papier voor je zie je onder sectie 1 zie je Vedanta en de Vedanta is de oorsprong van de Ayurveda. Veda betekent uh, kennis en anta het eind van kennis. Dus vedanta betekent volledige kennis. En we vinden dan ook in de vedische literatuur vinden we een eindeloze variatie van uh, verschillende soorten kennis. Maar uiteraard. ...heeft alle kennis ook een zekere samenhang. Het is niet dat het zomaar een, uh, ja, een bijeengegaarde hoeveelheid literatuur is... ...en dat noemen we dan met Vedante. Het heeft allemaal te maken met eenzelfde visie... ...en eenzelfde opvatting. Uh, daarom begint het met de oorspronkelijke vier Veda's. De Rikveden, de Samenveden, de Yajurvede en de Atareveden. En in principe... In die vier veda's uh, wordt het min of meer beschreven hoe het universum werkt. En hoe dat in verbinding staat met, uh, met een oorspronkelijke spirituele bron van alles wat er, wat er is. En hoe die spirituele energie zich verspreidt en dan via verschillende agenten uh, zich manifesteert. Zo zien we beschrijvingen hoe er persoonlijkheden zouden bestaan in het universum... ...die verschillende krachten beheersen. En die krachten, dat zijn krachten buiten ons lichaam en ook krachten binnen het lichaam. En die worden allemaal beschreven in die vier veda's. De Upanishads zijn, houden zich meer bezig met zelfverwerkelijking. houden zich meer bezig met een werkelijkheid die bestaat buiten het universum een antimateriële werkelijkheid een, een spirituele werkelijkheid en dus de Upanishads in het bijzonder zijn dan uh, geeft ons kennis van meditatie kennis van yoga en verschillende processen waarmee men het bewustzijn kan verheffen we vinden dat verder beschreven in de smriti de purana's de ramayan de Mahabharata, die in feite de geschiedenis beschrijven van wat er gebeurt binnen het universum. En in die geschiedenis uh, beschrijft men verschillende expansies van Vishnu. Allerlei avatars die van tijd tot tijd verschijnen. En uh, we vinden ook in die Puranas kennis hoe we verschillende bewustzijnsstadia door kunnen maken. Het, uh, het concept in Veda heeft altijd te maken met bewustzijn. Bewustzijn is een essentieel principe wat in alle veda's een rol speelt. Het speelt een rol in de oorspronkelijke vier veda's... waar het idee is dat men uh, door bewustzijnsverheffing anders kan gaan reageren op de werkelijkheid... en dan kan men ook in betere situaties geboorte nemen. Want uh, ten grondslag aan al het Vedisch denken ligt het principe van reïncarnatie. Uh, dat men steeds opnieuw weer terug zou keren in deze wereld in verschillende geboortes. Uh, dan komen we terecht bij uh, de Bhagavad Gita die min of meer uh, die totale Vedische kennis nog eens zeer gecondenseerd samenvat... En de essentie van de Bhagavad Gita is dat we als levend wezen spiritueel zijn en dat, we, dat de levensenergie, de oorspronkelijke levensenergie in het lichaam uh, spiritueel van aard is en dat men die de ziel zou kunnen noemen. Dus dat er een ziel is die dan de oorsprong is van de levenssymptomen en als die ziel er niet zou zijn dan houdt het lichaam... Uh, ja, dan, scheiden, dan, dan, dan sterven we, dan verlaten we het lichaam. Uh, de Veda's, waar we het in feite vandaag over hebben... zijn uh, Vedische geschriften die een onderdeel uitmaken van diezelfde visie... maar die zich dan specialiseren op een bepaald gebied. En uh, zo zijn er verschillende. Bijvoorbeeld de Danurveda. De Danurveda, die houdt zich bezig met... Uh, ...het militaire milit kennis over het gebruiken van verschillende wapens. In de Vedische geschriften vinden we beschrijving over wapens... ...die onze moderne wapens soms uh, te boven gaan. Want we vinden niet alleen vuurwapens, maar ook waterwapens, windwapens. Dus wapens die bepaalde natuurkrachten in feite konden controleren. Ja, want ja, dat doen we in feite. Uh, dat... We nemen krachten die in de natuur al aanwezig zijn. Explosies is niet dat de mens de explosie heeft uitgevonden. Het is meer dat de mens de explosie als het feit geharnast heeft in een bom. En dan, oké, okay, explosies teweeg kan brengen. Maar explosies vind je al in vulkanen, je vindt ze al op de zon enzovoort. Explosies is gewoon een aspect van de natuur. Eh... Uh, maar de Danuur Veda geeft ons dan dus kennis van hoe we die natuur kunnen manipuleren voor militaire doeleinden. De Jyotis Veda die geeft ons kennis omtrent astronomie en ook astrologie. Uh, hoe dus uh, astrologisch de planeten een invloed hebben op onze uh, constitutie. En hoe in feite wat we net uitgewerkt hebben in deze test Kava, Pita en Dosa... ...niet alleen aan de hand van zo'n test uh, kan worden vastgesteld... ...maar ook aan de hand van astrologie. Kunnen we ook zien wat iemand zijn pieter of wat iemand zijn kava of vaten constitutie zou zijn. Want bij verschillende planeten hoort een bepaald soort constitutie. Ja. Uh, natuurlijk weten we in astrologie dat er verschillende planeten tegelijkertijd hun invloed hebben. Ja. En men berekent... De, uh, ...het teken, maar men berekent ook een ascendant... ...men berekent waar de maan staat, men berekent waar Mercurius staat... ...men berekent waar Saturnus staat, Mars staat, enzovoort. Dus al die invloeden verschillen. Misschien heb je een, uh, een laten we zeggen, een, uh, een zon... Ja, ...die je een, uh, een machtig lichaam geeft... Maar misschien heb je een, een, de zon geeft je in feite je lichamelijke constitutie. En de manier waarop je gedraagt in astrologie. Dan hebben we daarnaast misschien een, een ascendant die onze mentaliteit beïnvloedt. Die ons innerlijk, onze innerlijke aard weergeven. En misschien heb je daar juist een hele timide natuur. Dus dan loop je rond in een reusachtig lichaam met een hele timide natuur. Of andersom. Je hebt een heel klein, miserig lichaampje, maar een natuur van een, uh, van een strijder. Ja, een klein mannetje met een rood hoofd die altijd uh, <laughs> ja, zich overal opwint. Um, dus in, in zo'n geval zou je dus ook, als er zulke tegenstellingen zouden zijn, dan zou je die tegenstellingen ook terugvinden in, uh, in die dosas hier. Dan zou je zeker een gecombineerde dosa hebben. Dus als er tegenstellingen zijn in een persoon, dan astrologisch kun je dat zien en dat kun je ook zien in de dosa's. Uh, dat betekent dat verschillende planeten tegelijkertijd soms een tegengestelde invloed hebben. Uh, dan voelt een persoon zich soms ook wel eens uh, verdeeld. Bijna schizofreen. Misschien niet zo erg. Maar toch de ene keer in een, een gemoedstemming en de andere keer een andere gemoedstemming. Uh, een andere Upaveda... Is de Vastu Shastra. De Vastu Shastra houdt zich bezig met architectuur. En we zien bijvoorbeeld in India een voorbeeld van een stad die volgens de Vastu Shastra gebouwd is, en dat is Jaipur. Een hele beroemde stad, de Pink City. Veel toeristen gaan erheen omdat het zo'n mooie stad is. Omdat die stad is helemaal gepland en niet uh, zoals Rotterdam gepland, maar. ...gepland op een manier om uh, een positieve invloed te hebben op het bewustzijn. Rotterdam is niet ontworpen om direct een positieve invloed op het bewustzijn te hebben... ...maar om efficiënt te zijn. De gebouwen die we hier zijn, zo efficiënt mogelijk... ...maar of ze nou echt een prettige atmosfeer uitstralen, dat, dat is de vraag. Um, die dingen van een atmosfeer, een uitstraling van de atmosfeer... ...hebben zeker belang. Ja? Die hebben belang op onze constitutie. Die beïnvloeden ons en hebben een zeker effect op ons. Uh, niet alleen subtiel, maar zelfs ook op de omstandigheden. Zo wordt er in de Vastuciasta gesteld dat als je uh, de deur in het huis plaatst... ...dan moet die van bepaalde afmetingen zijn in, in verband met het huis... Hij moet ook uh, op een bepaalde positie staan ten opzichte van de zon. En staat hij dat niet, dan kan er in dat huis kunnen allerlei negatieve dingen gebeuren. Ja, dan kunnen kan er onheil komen op dat huis, verstoringen komen, misschien ruzies. Ja, die gewoon in, met, met, aan dat huis te maken hebben. Dat, bepaalde spanningen komen daaruit voort, volgens de vasttousiaste. Dus de vasttochaste. ...heeft een architectuur die niet alleen maar om het leuke uiterlijk gaat... ...maar die ook gaat om een positieve invloed te hebben op de bewustzijnservaring. Uh, de Dharma Shastra uiteindelijk houdt zich bezig met bepaalde wetten in het universum. Ja. Natuurlijk, we kennen bepaalde natuurwetten. De zwaartekracht is algemeen bekend. Uh, maar andere wetten die beschreven worden in de Dharma Shastra... ...is bijvoorbeeld een wet zoals karma. Karma is een wet die beschreven wordt als actie en reactie. Dat elke actie heeft zijn reactie en uh, daarom wat we nu ervaren is het totaal aan reacties van alle acties van het verleden. Zo heeft karma, omdat we vandaag praten over Ayurveden heeft karma ook zijn invloed op het lichaam en op de gezondheid. Want uiteindelijk zijn er verschillende oorzaken voor ziekte. Een van de ligt, oorzaken ligt in onze leefwijze. En op de, uh, dat zal ik na de hand wat meer uitleggen. In de manier waarop we omgaan uh, met de natuur, de manier waarop we eten, de manier waarop we handelen, heeft uiteraard zijn effect op de gezondheid. Hmm. Uh, maar een andere... En als we niet gebalanceerd handelen, gunstig voor de gezondheid... ...goed, dan kan er, kunnen er ziektes ontstaan. Maar zelfs al zouden we perfect gebalanceerd handelen... ...dan nog kunnen er ziektes ontstaan. Omdat er misschien een karmische reactie zou zijn van vorige levens... ...waardoor bepaalde ziektes nog ervaren zouden moeten worden. Dat geeft ook aan dat we misschien bepaalde gebreken al geërfd hebben, een hoge bloeddruk of iets dergelijks dan komen we terecht bij de Ayurveda ja Tuurlijk. ja, ja we hebben bij hoge bloeddruk aangekomen zijn. Is dat, en, uh, uh. ja ja natuurlijk Oké. Okay. Oké. Okay. Goed, dan... Dan... Uh, dan ga ik gewoon verder. Het moeilijk zijn. Eh? Ik denk dat het best is als ik toch maar doorga. Dus als ik jullie aan nog weer, weer mag, dan uh, ga ik verder. De Ayurveda is. Ayur betekent de levensduur. Het is de kennis van de levensduur en hoe men dus de levensduur kan uh, verlengen. Verwijzingen naar de Ayurveda. Die vinden we in Vedische uh, literatuur. En de eerste verwijzing daarvan vinden we bij Danvantari. Danvantari wordt beschreven als een avatar, als een incarnatie van Vishnu. Die komt met een, uh, een medisch elixer wat uh, het lichaam in perfecte staat kan brengen. Uh, wat er beschreven staat in die eerste verhandeling is dat er onmiddellijk... Een, er zijn Mensen aanwezig. En de mensen splitten zich op in twee groepen. De ene, die wil, het, die wil van Dan van Tari de kennis ontvangen. En de ander, die wil de kennis niet, die wil alleen de elixir. En die probeert gewoon meteen het elixir van hem te stelen. En uiteindelijk slagen ze daarin. En, uh, dus ja, dat is misschien een beetje de moderne wetenschap. Waar we het liefst geen kennis... ...willen over, uh, over hoe we gezond moeten leven, maar het liefst een pil waarmee we het uh, allemaal op, op kunnen lossen. Uh, de Ayurveda is dus, geeft dus niet die oplossing. Het geeft niet de oplossing van de pil, maar het geeft een andere oplossing, een oplossing van een aangepaste leefwijze. Dan vinden we dat de Ayurveda is niet alleen een, een wetenschap die gebaseerd is... Nou, er zijn medicijnen. Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, maar het, het, niet het principe. Dus gewoon van de pil en dan denk je nergens meer over na. Dat, dat, bij, bij die Ayurvedische medicijnen, of je nou een poeder of een pilvorm krijgt, ligt er ook altijd wel een aanpassing in de leefwijze. Ja? Want het, het gaat er dus vanuit dat je iets gedaan hebt waardoor je ziek waardoor je ziek wordt. Dat je. Een bepaalde gewoontes erop nagehouden hebt die, uh, die tot die ziekte geleiden, geleid hebben. Uh, we vinden in de Rukveda, vinden we ook beschrijvingen over chirurgie. Zo, we zien beschrijvingen, amp amputaties, zelfs het aanbrengen van valse, valse benen. Ogen werden soms ook verwijderd als ze uh, ernstig ziek waren en... Enzovoort. In de Atarva Veda vinden we dus meer beschrijvingen over uh, kruiden, geneeswijzen en dergelijke benaderingen. Dan uh, vinden we in de Chavan Samhita door Chavan Muni, is een beschrijving dat Chavan Muni was, uh, was heel oud Hij was oud, maar om de een of andere reden trouwde hij toch een jonge vrouw. En dat was toch wel problematisch. En toen kreeg Thawan Muni, uh, ging bepaalde boetedoeningen doen en daardoor kreeg hij een zegen van de Aswini Kumaras. En kreeg hij kennis omtrent de verschillende geneeswijzen. Die, kwam, die kennis kwam van hogere planeten, van meer verheven wezens en op deze wijze kon hij zijn lichaam verjongen. Nou, zijn probleem opgelost en natuurlijk uh, had hij toen ook zijn roeping in het leven gevonden en heeft hij uiteindelijk de Chava Samhita geschreven en deze Samhita die beschrijft geneeswijzen gebaseerd op kruiden, dieet, massage en andere natuurlijke middelen en uh, de nadruk wordt gelegd op het dieet ja, dat we dus niet zomaar van alles eten maar dat wat we eten heeft een effect op ons dan wordt er aangeraden om bepaalde oefeningen te doen, yoga, oefeningen enzovoort. Uh, ook wordt er gesteld dat, uh, dat seks op zich heel veel energie neemt van het lichaam. En dat als er te veel uh, met seks bezig gehouden wordt, dat dat een, uh, een negatief effect heeft op het lichaam. Dat wordt later wel duidelijk op wat voor manier. Uh, ...mentale rust, want als er geen mentale vrede is, dan komt er ook een, uh, een verstoring. Of een onvervuilde omgeving, een positieve omgeving. Ja, dus niet alleen ja, onvervuild, uiteraard geen negatieve invloeden vanuit de omgeving. Dat vinden we dan beschreven in de Ayurveda. We vinden verder beschrijvingen in de Sushruta Samhita. En de Sushruta Samhita... ...die geeft een uh, gedetailleerde beschrijving van uh, Vedische chirurgie. En uh, uiteraard is chirurgie niet iets wat in... Uh, ...ja, wat erg hoog in aanzien staat in de Vedische uh, benadering... ...omdat het wordt gezien als een uh, echt een laatste noodmiddel... ...wat uiteindelijk permanente schade doet aan het lichaam... ...en wat je dus niet meer... Je kunt het eigenlijk niet meer herstellen, het lichaam daarna. Het wordt gezien als een verminking van het lichaam. Ja. Het is ook een feit, iedereen weet dat. En als je een operatie gehad hebt, dan is het nooit meer hetzelfde. Ja, het functioneert niet helemaal gelijk meer zoals het vroeger was. Het is altijd ietsje minder. Je verliest een percentage. Maar toch, er werden operaties uitgevoerd. Oogoperaties. Uh, er werden... Buikoperaties, wat staat er nog meer? Zetten van breuken, hernia en allerlei operaties werden uitgevoerd. Die staan allemaal gedetailleerd beschreven in de Susoeter Samhita en nog veel meer. Ja, dankjewel. En, uh, ja. Nou, de Ayurveda, kijk de moderne, de moderne wetenschap heeft natuurlijk de operaties overgenomen, min of meer. Dus, dus de allopathische geneeskunde houdt zich daarmee mee bezig. De, de moderne Ayurveda houdt zich meer bezig met de andere kant, met de Chavansamhita. Maar hier en daar zullen er nog wel Vedische operaties uh, zijn. Maar het is, meer, het is meer iets van het verleden. Ik denk de meeste mensen nu liever naar een modern ziekenhuis gaan voor een operatie. Uh, goed, dan ga ik door naar de drie datus of dosa's. De, de dosa's die worden, dat zijn dus die drie categorieën van vata, kava en pitta. het uh, vata wordt soms beschreven als lucht, kava als slijm en pitta als gal. Maar tegelijkertijd, het zijn niet echt deze stoffen maar het zijn drie basisenergieën die deze stoffen min en weer tot stand brengen ja. en die energieën hebben dus ieder hun bepaalde werking en die geven dus een, uh, een fysieke aard aan een persoon en ook een psychologische mentaliteit zoals ik in het begin dus aan het feestje heb, uh, heb duidelijk gemaakt en uh, het is dus zo dat de psychische conditie in de Ayurveda van groot belang is Uiteindelijk wordt er gesteld dat uh, er komt evenveel ziekte voort uit uh, via het lichaam als zowel uit de psychische gemoedstoestand. Mm -hmm. Die leiden alle twee naar verschillende soorten van ziekte. We kennen dat natuurlijk ook in onze westerse wetenschap, psychosomatische oorzaken en fysieke oorzaken. Maar toch wordt meestal bij ons de nadruk gelegd op een bepaald... Uh, uh, een bacterie, een virus een koutje, je noemt het maar op ja. het, het wordt meestal gezocht op het fysieke vlak maar in de Vedische traditie, in de Ayurveda wordt er veel meer nadruk gelegd op, op bewustzijn en op de, op de psychische condities die verbonden zijn daarmee dus uh, dat speelt een belangrijke rol en dat zullen we dan ook steeds verder uh, benadrukken de eerste van de drie Energieen is de vata energie en dit is een, ja, een lichte energie een luchtenergie en die vata die bestaat dus eigenlijk uit uh, verschillende soorten van, uh, van lucht die allemaal een andere werking hebben we vinden beschrijving van viana, udana, apana, samana, prana en dergelijke en dit soort uh, variaties van vata hebben ieder een eigen functie in het lichaam uh, de prana uh, prana is uiteindelijk de meest subtiele vorm van uh, van de lucht in het lichaam en daarin zit in feite wordt de energie door het lichaam uh, gedragen die prana die wordt verder onderverdeeld in in andere vata naast prana is er ook tejas en oja tejas is onze kracht onze energie die waarmee we dus kunnen handelen het is uh, als een vuur dat dat brandt waar prana is meer heeft meer te maken met het zenuwstelsel en de ojas heeft te maken met ...stabiliteit, helderdenken, geduld en immuniteit. Het idee in de, in de hele Vedische cultuur is om ojas sterk te, te maken... Uh, ...door het volgen van een... Uh, ...de yogi's volgen dan een celibataire leefwijze. En als ze de celibataire uh, leefwijze van het begin af aan volgen dan zou al, het, uh, al de energie die normaal via sperma het lichaam verlaat zou dan uh, via de, de ruggengraat uh, naar boven stijgen en als ojas zou dan uh, een enorme energie op mentaal niveau aanwezig zijn waardoor de prana ook uh, tot volledig, uh, in zijn volledigheid gebruikt kan worden en op die manier kunnen de yogis uiteindelijk de ademhaling con controleren via Pranayam? En kunnen ze komen tot een staat die heet Kumbhaka? Kumbhaka is een niveau waar men de ingaande ademhaling en de uitgaande ademhaling in evenwicht brengt. En, brengt en dan kom je in een trance staat. En we zien dus voorbeelden van yogis die uh, allerlei boven natuurlijke dingen doen. Ze kunnen soms. Uh, onder de grond verblijven, in leven blijven, levend begraven worden, ik bedoel, als een, als een oefening, en in, en in leven blijven. Ja. We vinden in India de Kumbha Mela, waar eens in de twaalf jaar een grote bijeenkomst is van zulke soort uh, mensen, en daar kun je dan inderdaad uh, je, ja, daar kun je een enorme ervaring mee maken, je kunt daar allerlei uitzonderlijke persoonlijkheden zien. En er zijn zelfs je ziet daar yogi's op, uh, op spijkerbedden, je ziet yogi, yogi's met het hoofd in de grond en noem het maar op. Alle, alle wonderen kun je daar waarnemen. Uh, in Allahabad in India, eens in de twaalf jaar. Um, de volgende is, wat is het, 89? Ja, het is weer in 2001. 2001 is de volgende. Uh, het... Uh, dat is natuurlijk niet wat de gewone mens doet met, uh, met deze prana enzovoort. Het doel van de gewone mens is ook anders dan het doel van de yogi. De yogi wil zelf, zelfverwerkelijking en die wil bevrijd worden van de kringloop van geboorte en dood, buiten het universum terechtkomen in een spirituele werkelijkheid. Dat is uh, voor de meesten niet zo, die willen gewoon in deze wereld een uh, normaal leven leiden. Uh, daar zullen we dan ook uh, over spreken. Het, uh, de Vata-kwaliteit is uh, aanwezig in het lichaam en die lucht die is overal in het lichaam aanwezig en ook als een subtiele vorm van energie en is verantwoordelijk voor de beweging in het lichaam. En ook, we, we, we, we voelen pijn, dus de zenuwenergie via de zenuwen voelen we pijn. Het is een subtiele energie, het is niet direct waar te nemen. Het is droog en koud. En dan is er zo'n punt van uh, de celbioloog Walshore ...die heeft bewezen dat er een vacuüm bestaat rond iedere cel... ...en dat daar Vata zich zou bevinden. Oké, okay, dat uh, nemen we dan maar aan. Ik, uh... Maar Vata is overal in het lichaam aanwezig... ...maar tegelijkertijd concentreert het zich op bepaalde plaatsen dan zegt het allereerst in gesitueerd in de dunne darm in de pancreas en duodenum meteen na de maag eigenlijk en de klep van de maag die het uh, verteerde voedsel verder stuurt naar de uh, dunne darm daar is uh, vata bij aanwezig. Vata zorgt voor deze functies. Ja. Verder is uh, vata aanwezig in, de, in het pelvis, uh, in de pelvisgordel. Het is aanwezig in alle gewrichten, in de oren, de botten en de huid. Ja. Als iemand dus een, uh, een vata persoon is, ja. dan zal speciaal in die gebieden van het lichaam zal er wat, uh, wat meer gevoeligheid zijn? En zal wat meer nadruk liggen in die uh, aspecten van het lichaam? We zien dan uh, verdere beschrijvingen hoe uh, vata uh, ook aanwezig is, wat ik al uitgelegd had, in prana, udana, viana, samana en apana, in verschillende plaatsen in het lichaam. In het hoofd is, pr is prana aanwezig, die energie, die. Uh, en daarmee worden functies van intelligentie, denken, geest, hartslag, activiteiten van de zintuigen, ademhalen, slikken, boeren, niezen, spugen. Uh, dat wordt allemaal gecontroleerd door de prana. Uh, de udana bevindt zich in de borst en controleert het geheugen, de uitademing. Spre het spreken, het, het grijpvermogen, gevoeligheid van de tong, glans van de huid. Viana, die is gesitueerd in het hart en beïnvloedt uh, beïnvloed ons bewustzijn. Dat ten tijde van de slaap, uh, trekt het bewustzijn zich terug naar het hart. wordt uitgelegd dat de ziel zou zich zou bevinden in het hart en zou rusten in die verschillende... Uh, uh, soorten van vata verschillende soorten van lucht uh, de Viana kwaliteit wordt genoemd als uh, zijnde een uitzettende kracht en een krimpende kracht ja. en die, uh, chakras, zijn dat een het zijn niet noodzakelijk eenmaal van van vata uh, maar het zijn wel bepaalde concentratiepunten waarin dus Energie aanwezig is, maar in sommige chakras vinden we dus niet alleen Vata. Hè, het, uh, we vinden daar ook uh, andere dosas aanwezig. Bijvoorbeeld, uh, we komen als we bij de beschrijving komen van de andere dosa's zien we dat in, andere, in bepaalde locaties in het lichaam de, de Pitta-dosa aanwezig is. Maar het is dus wel een combinatie dan van Vata en die andere dosa. Want het werkt. Het is wel een uh, het heeft wel te maken met het zenuwstelsel. Dus in zekere zin heb je gelijk, maar het is niet helemaal zo. Want er zijn ook concentraties van die andere energieën aanwezig in die verschillende chakras. Uh, dan komen we terecht bij... Uh, waar was ik? Bij Samana, denk ik. Hè? Samana, dat zich bevindt in de dunne darm en dat het spijsverteringsvuur controleert... De eetlust, het verspreid rasa, dat is voedsel in een staat van vertering naar de lymfe En uiteindelijk scheidt dan ook het, uh, ja, het nuttige van voedsel van de afvalstoffen. En dan apana bevindt zich in het rectum en is een lucht waardoor die een neerwaartse kracht heeft en die uiteindelijk... ...dingen afvoert uit het lichaam. Afvoer van feces, urine, sperma, menstruatie enzovoort. Uh, het houdt ook de foetus in de baarmoeder... ...en tijdens de bevalling is het ook de apana die dit allemaal mogelijk maakt. Zo, so, in het hele lichaam is die functie van vata is, uh, essentieel. Het idee is dat we, wat je dus zei over de chakras... Er zijn verschillende chakras in het lichaam en die chakras hebben natuurlijk ook een, een invloed. Uh, want in die chakras zijn bepaalde functies uh, aanwezig. We vonden, we vonden hier al dat in, uh, ongeveer in, in het gebied van de buik, de borst, het hoofd enzovoort zijn bepaalde Energie aanwezig, Dus dan kun je begrijpen bij welke chakra, min of meer, uh, welke functies horen. En dan zul je ook zien dat Pitta is ook soms in het hoofd aanwezig, ook soms aanwezig in de borst, ook aanwezig in de buik en werkt ook mee met die, uh, die vaten. Pitta is de warmte en energie. Zo heeft een Pieter persoon, die heeft altijd heet, kan het raam open, terwijl de vader zegt, kan het alsjeblieft dicht, ja, <laughs> kan het raam dichten tocht hier, ja, ik kan het niet tegen, het tocht hier als een gek, ja, kan het raam alsjeblieft dicht, de Pieter zegt, het is niet benauwd, ik stik, ik stik, ik moet, het raam moet open, ja? ik heb frisse lucht nodig, frisse lucht, uh, dus dat kan soms, uh, heel erg het eenlopen. En wat dus goed is voor een persoon kan dus funest zijn voor een vata. Ja? Een kava-persoon, wat dat betreft, heeft isolatie, ja? maar die isolatie, de kava-persoon, is wat... Uh... Toch is de kava ook koel cool van natuur, niet warm. En zodoende, als de kava het eenmaal koud krijgt, dan duurt het wel even voordat de kava weer warm is. Terwijl een vata kun je vrij snel opwarmen. Ja? door gewoon een kop warme thee, dan is de vata er weer bovenop, ja. Maar, dan uh, Tampita is dus, uh, gewoon... flinke plants, koude melk... Is uit de ijskast, ijs... frisse lucht, weet je Koud... koud water, koud zwembad... Ja... Allemaal oké, okay, weet je uh, dan vind je dus de pita is de warmte-energie in een vloeibaar vorm. Het is warm of heet. Lichaamswarmte. Oké, okay, de kleur. Het heeft te maken natuurlijk met. Uh, met gal, dus het is geel. Het, uh, het geeft een scherpe, brandende sensatie. Geeft kleur aan de huid. Uh. Mensen hebben iets roods vaak in hun huid. Iets, iets rossigs hier en daar. Uh, geeft ook een, uh, een uitstraling. Heeft een onaangename geur. En Pita, dat rijst dus, is dus ook door het hele lichaam aanwezig, uh, maar concentreert zich toch in speciale gebieden, zoals de navel, de maag, uh, in de huid, via transpiratie en poriën, uh, in het bloed, de lymfe, het gezichtsvermogen. En ja, de huid, die hadden we al gehad eigenlijk. Uh, de functies van Pita... We zien dat... In de pancreas is, de, is pita de oorzaak van het spijsverteringsvuur. Ja. En in de galblaas mengt het zich met, uh, met rasa. Ja. Het rasa is de oorzaak dan, uh, dat is het, het half verteerde voedsel. Ja. Als het eenmaal, we beginnen dingen te kouwen en dan mengt het zich met wat, wat speeksel wat kava is, en dat begint het af te breken en dan komt het uh, de pita en die brandt het verder op. Ja. Als dat dus, uh, als daar een overschot aan is, aan pita, als het pita gehalte in het lichaam te hoog wordt, dan gaat de lichaamstemperatuur dus omhoog. Ja. Maar dus bepaalde ziektes kunnen dus niet alleen het... Uh, één uh, van de dosa's verstoren, maar kunnen verschillende verstoren. En dan krijgen we dus een afweerreactie van het lichaam, waar pita aangemaakt wordt, en dan komt er koorts. Terwijl de, de oorzaak van de ziekte misschien helemaal niet in, in een pita-probleem uh, ligt, maar in een ander probleem. Het kan een... Uh... Zo zien we bijvoorbeeld uh, in geval van een uh, infectie, krijg je dus een... Uh, uh, de zwelling is, de, is het kava-symptoom. De inflammatie het, uh, is het pita-symptoom. En op die manier zien we dan dat die, uh, die beiden daarmee te maken hebben. In het hart is pita de oorzaak van wilskracht. Dus wilskracht is, een, is, een, uh, is niet alleen een kwestie van... Uh, van... ja... Een bepaald karakter. Ja. Wij in het Westen zien dat heel gescheiden. We scheiden ons lichaam volkomen van, van ons bewustzijn. We stellen gewoon van wat we ervaren in, in ons bewustzijn. Dat is één, één probleem. Dat hoort dus in een andere afdeling thuis. Dat is bij de psychologen. En als je te maken hebt met je... Oké, okay, met Gal en dat soort zaken. Prima. Of je het nou Pita noemt of Gal. Prima, dan hebben we te maken met het... Uh, met het lichaam, met de lever enzovoort. En dan horen we thuis bij een andere tak van uh, medische wetenschap. Maar in de kennis van de Ayurveda is dat niet zo. En hebben we dus te maken als de pitta dus verzwakt in het lichaam. Of zwak aanwezig is in een lichaam. En als door een bepaalde leefwijze de pitta verder... Verzwakt, dan zal ook de wilskracht van die persoon afnemen. Natuurlijk heeft een persoon die een pita-constitutie heeft, heeft misschien een, een meer vastberadenheid dan een persoon die een andere constitutie heeft. Een kava-persoon is meer zenuwachtig. Een kava-persoon is meer, uh, minder standvastig. En een kava-persoon kan misschien... Sorry, een vaterpersoon. Ho, ho, foutje. vaterpersoon. Een vaterpersoon is misschien meer uh, snel afgeleid, heeft minder concentratie... ...raakt ook door dingen uit zijn evenwicht, ja. raakt ook... Uh, ze ...wordt zenuwachtig als je tegen een kaverpersoon heel hard boe zegt... ...plotseling, dan schrikt hij zich dood en dan duurt het nog een hele tijd... ...voordat hij weer pff, pff, helemaal eroverheen is, ja? terwijl een pieter die, <laughs> die wordt kwaad... <laughs> Uh, natuurlijk niet dat de vaten misschien niet kwaad wordt en een, maar toch de vaten wordt er meer door aangeslagen de kava dat gaat meer langzaam heen die raakt er het minste door verstoord ja, die is het eigenlijk het meest onverstoorbaar de kava personen dus de kava personen zijn het meest evenwichtig hè? de pita personen het meest onevenwichtig ben je dus uh, vater kava dan is dat kan het positief zijn want dan ...balanceert het zich uit. Ja. Dan, uh, maar ben je extreem vata... ...dan ben je wat we noemen een zenuwenlaaier. Uh, een extreem vata persoon... ...die is een Oh, die, die wappert en die... Het is wel heavy, hoor. zo intens, oh, zo moeten haasten. Pju, het zo druk gaat vandaag, nou niet te geloven, zoveel dingen moeten doen. Het is zo erg druk bezig, extreem vatenpersoon. Die praat soms zo snel, die struikt over zijn eigen woorden. Ja, gewoon niet rustig worden, hè? Dat is dus extreem vaten. De... Dan komen we bij het, het kava terecht. Het zegt het kava... Oké, okay, verschillende variëteiten van slijm, het creëert weefsel, het, uh, het is de zwaarste en de langzaamste van de drie dosa's. We zagen dan ook dat de eerste die klaar was met de test was een pita. <laughs> die was duidelijk met, met uh, kilometers voor op alle anderen. Gewoon die keek van, nou, oké, okay, gaan we dat nu doen, die test? Hup, hij was het eerste begonnen. Hij begon er al mee, dat, terwijl de anderen nog aan het kijken waren, wat gaan we nu doen? Hij begon meteen... Oh, we gaan een test doen. Nou, oké, okay, doen we even. Ja? Dat is, is Pieter. Doen we even, snel. En daarom was hij gewoon uh, vijf minuten eerder klaar dan ieder ander. Ja? De, de vatenmensen die zaten natuurlijk weer te kletsen, terwijl ze die test aan het invullen waren. Die gingen er met hun buren over praten. En wat vul jij daarin en zo? Ja, ja. ja. Ik beschuldig niemand. Maar, terwijl de, de kava's... Die wilden het eerst eens goed lezen voordat ze het ingingen vullen. Ja? Ze zeiden, van, wat, wat staat er nou allemaal precies? Ja, en ben ik dat nou wel? Enzovoort. <laughs> Toch eens even goed over goed overdenken. Ja, wat ben ik dan wel? Dus die gaven het echt even de aandacht. En zodoende waren die nog, uh, nog wat langer bezig. Um, ja, daarom de kava's zijn langzaam maar gestaag. En, de kava's en werkers die werken naar het doel toe en gaan daar zo, uh, die, die bouwen echt hun hele leven gestaagd door. Ja. Vatenmensen mensen, vandaag doen ze dit, morgen doen ze iets anders. En uh, and de pita mensen hebben niet zoveel geduld. Dus uh, die gaan niet zo in detail, het moet wel snel klaar. <laughs> uh, het kava, oké okay, in de borst natuurlijk. Het uh, het geeft kracht en vorm uh, aan, uh, aan allerlei uh, organen. Aan het hart, de longen, varings. Het, uh, in de maag Oké, okay, breekt het natuurlijk eerst uh, voedsel af als uh, spelfout voorbereiding voor het spijsverteringsvuur. Het spijsverteringsvuur heet Jatar Agni. En, uh, en dan de tong die is uh, goed in de kassen kunnen draaien enzovoort. Ja. Dan zou je dan zou dat door die kassen heen schuren. Dus een beetje kava helpt gewoon om alle bewegingen in het lichaam goed te laten functioneren. Zo bevindt er zich uh, ook kava bijvoorbeeld in de gevrichten. Ja. Als een smeermiddel. Maar tegelijkertijd is uh, toch in de is de Bewegingen werken via vata. En vata is wat eigenlijk helpt om. die opheffingen en voorwaartse. en buig maar neer en recht en voor enzovoort. Uh, of het gymnastiek. Dat, uh, zonder vata zou dat niet mogelijk zijn. Je krijgt bijvoorbeeld. Uh, in bepaalde ziekteverschijnselen. dan. in vata-ziektes. rheumatische verschijnselen. dan. Uh, uh, wordt, het, uh, wordt die kava die wordt vervangen door gifstoffen die in het lichaam uh, aanwezig zijn en dan gaan de gifstoffen in, het, uh, in de gewrichten en dan lopen ze vast en ja, dan wordt het steeds erger ze kraken, stijf ja. en dan is het moeilijk om ze nog te bewegen hoe komen... Ja. Zijn het meer um, oorzakelijke dingen of zijn het juist meer beschrijvingen van? Het? Nee. Het, het zijn oorzakelijke dingen die natuurlijk zich ook manifesteren dan in bepaalde symptomen. Dus, dus de beschrijving die ik, die ik geef, die zijn verbonden in uh, zowel de oorzaak. De oorzaak is de kava-energie of de Vata of de pita-energie. Maar het manif manifesteert zich in bepaalde uh, manifestaties die, die die eigenschappen hebben dus het is de is de oorsprong dan van de van de kava uh, is de energie die de oorsprong is van slijm en dergelijke dergelijke stoffen in het lichaam die worden dus door de kava-energie opgebouwd en in stand gehouden. Dus, ja? dus kava-energie die materie naar het eigen is, Ja, ja, ja, het meer. En houdt ze dan ook in stand. En, daar, en omdat ze dus al vanaf het moment van de, van de conceptie aanwezig zijn, ja, want natuurlijk vanaf het moment van de conceptie groeit ons lichaam, en dan beginnen die stoffen zich allemaal in bepaalde posities uh, te plaatsen enzovoort. Dus ja, tegen de tijd dat wij ons bewust worden van het lichaam, dan zijn al die uh, aspecten natuurlijk al aanwezig. Dus, dan, dus we kunnen ze theoretisch nu wel scheiden als energie en gevolgen van energie, maar de realiteit is dat die energie okay, is dus aanwezig als een oorspronkelijke energie en ook aanwezig als de resultaten van die energie. Ja, als het werk van die energie. Ja, net zoals het resultaat van onze energie. Het resultaat van de menselijke energie is dit gebouw ja. Ja, waar we nu van kunnen genieten. En, ja. ja, wij kijken natuurlijk echt naar het lichaam, puur het materiële lichaam. Ja. En dat is zeg maar de, de vorm gaat niet ja. ja, ja. Maar ja, het is dus belangrijk uh, om dan die uh, oorsprong. Te, te weten. En waarom is dat? Omdat uh, de Ayurveda houdt zich niet bezig met symptomatische bestrijding. We gaan niet eindelijk eens beginnen aan uh, het oplossen van een probleem totdat het helemaal verkeerd loopt. Ja. Uh, in, de, in de Ayurveda onderkent men verstoringen in het evenwicht, in de balans van die verschillende energieën in het lichaam, uh, al in een veel vroeger stadium. En daardoor kun je dus zien dat iemand heeft nu een verstoring... ...die in de toekomst heel goed zou kunnen leiden tot een aantal ziekteverschijnselen... Ja, ...die dan bij, dat, bij die verstoring horen. Ik ben geen uh, kaviruids. Een kaviruids is, is een fedische arts. Ja. Ik ben natuurlijk geen arts. Dus uh, ik kan alleen het principe weergeven van min of meer hoe het werkt Ayurveda. Wil je echt gedetailleerd weten hoe een bepaalde ziekte tot stand komt, dan weet ik het niet altijd. En ook precies wat de medicijnen daarvoor zouden zijn volgens de Ayurveda, kan ik het ook niet precies weergeven, maar wel in grote lijnen. Min of meer wat het toe zal leiden en dat, daar zullen we ook nog uh, toe komen. Ja. Euh, nou, het is zo dat iedereen. In, in de Vedische, in de traditionele cultuur waren er geen.. Uh, was er niet echt een hele uh, medische wereld zoals we dat nu kennen. Wat zou je nu doen zonder ziekenhuizen, zonder uh, verzekering, zonder uh, ja, de hele medische industrie enzovoort. Ik weet in deze tijd is alles op die manier. Ge gecentraliseerd ja. en we kijken van die enorme ziekenhuizen zoals hier waar uh, oké okay, mensen behandeld worden maar in de Vedische tijd werd eigenlijk uh, de mens meer begeleid in zijn dagelijks bestaan en de de Brahmanen waren de klasse mensen die de schriften bestudeerden er waren verschillende soorten Brahmanen zegt de de lagere vorm van brahmaan heette vipra en die was expert in de upaveda. Dan de meer gerealiseerde brahmaan hield zich bezig met de hogere veda's, de upanishads en de andere vedische geschriften. En had ook om, eh, kennis omtrent spirituele zaken. Maar vaak was het gecombineerd. Dus de brahmanas, al vanaf het moment van de geboorte, werd er altijd een eh, astrologische eh, berekening gedaan. ...en werd het altijd uitgekiend wat iemand zijn bepaalde horoscoop zou zijn... ...en aan de hand daarvan was het duidelijk wat voor een constitutie iemand had... ...en er werd daar ook al op gelet. En bramanen bezochten dus mensen regelmatig... ...en hielden dan ook een oogje op de situatie. En er zijn natuurlijk allerlei symptomen in het lichaam... ...die in ieder lichaam aanwezig zijn... Die nog niet direct symptomen van ziekte zijn, maar die toch wel symptomen van een verstoring in de balans van kava, vite, uh, kava, water, pita zijn. En bijvoorbeeld als er toch wat te veel pita in iemands constitutie aanwezig is, dan zie je, zie je soms een, uh, een, uh, een, een onnatuurlijke roodheid in sommige plaatsen. Uh, zo kun je in andere ziektes de, de bekende zwarte kringen onder de ogen, enzovoort. Ja. Of wat uh, gezwollenheid in de handen, enzovoort. Dat zijn misschien symptomen die toch al waarneembaar zijn. Ja. Dus op die manier waar zijn er al vroegere symptomen... van verstoring van die uh, dosa's... die nog niet echt in het ziektestadium aanwezig zijn. Ja. Maar die naderhand wel tot een ziektestadium leiden. Dus dat zag men dus in de mensen, dus het was niet... Uh, maar ja, in de moderne tijd, ja, wil je het dan weten, ja, dan moet je dus een keer naar een Kaviraj toe. En dan, wat doet de Kaviraj? De Kaviraj heeft middelen die kan heel eenvoudig uh, een diagnose stellen door het voelen van de pols. Ja. En dan heeft hij drie niveaus in de pols waar hij voelt en dan kan hij dus de kaven Vita en, uh, cave, pita, en Vata voelen. Dat zijn een hoop F's en een hoop V's en P's. Uh, in ieder geval, die kan hij voelen. En daardoor heeft hij onmiddellijk een indicatie. En een goede kaartierarts kan dus ook aan de hand van de pols onmiddellijk nagaan waar je een probleempje hebt in je lichaam. Iedereen heeft wel eens wat. Ja. Iedereen heeft wel eens een pijn, een verstoring op een bepaalde plaats. Hij kan het dus aan de hand van die pols onmiddellijk zeggen. Of het een maag is, een, een stijve nek, iets in de keel. Ik heb dat zelf ook, ook uh, vaker ervaren, want ik heb lang in India gewoond. Ik heb 18 jaar in India Vedische geschriften bestudeerd en een klein beetje Ayurveda. Niet zoveel. Het is eigenlijk niet mijn specialiteit. Maar uh, toch natuurlijk wel te maken gehad met die Kaviraj's. En die kunnen dus uh, inderdaad onmiddellijk zeggen van... Uh, oh, in jouw geval... Is, je, iemand zei je hebt keelpijn. Nou, ik had inderdaad keelpijn, toevallig. Ja. Ik heb nooit keelpijn, maar ik had eens een keer keelpijn en hij wist het. Dus dat maakte toch wel in de me. wat dat betreft heb ik uh, in mijn jaren in India toch heel wat staaltjes van uh, medische activiteiten gezien. Die uh, zeker wel uh, buiten onze normale mogelijkheden vallen. Er was een... Uh, een man die leefde bij ons in een tempel. We hadden dus in, uh, in een plaatsje in India een tempel, een grote tempel, en uh, een hotel en uh, allerlei andere dingen. En uh, omdat het groot was, hadden we daar ook een aantal uh, security uh, mensen. En een van deze mensen in de tempel, op een dag uh, op zijn werk kreeg hij ineens een broertje. Nou, daar ging hij, boom, weet je wel. je weet hoe dat is. En dan de helft van het lichaam uh, verlamd. Totaal De helft van het lichaam verlamd. Uh, maar er, waren, ja, er was een man, een brahmaan in een bepaald dorp die daar dan iets aan kon doen. Zij, zeiden de dorpelingen, goed, we hebben hem er naar heen, naartoe gebracht. En uiteindelijk uh, uh, bracht de man op verschillende plaatsen in het lichaam uh, eerst uh, een aantal kruidenmengsels aan. Ja, en... Uh, hij uh, sprak nog een aantal spreuken erbij. En toen deed hij wat uh, heel een paar druppeltjes zoutzuur op, op die plaats in het lichaam. En die persoon die stond op. Ik was er zelf bij. <tie> te zien. Hij stond op, ter plekke. En goed, hij, hij, was, hij sleepte nog een beetje met zijn been, maar hij wandelde toch weg. Ja? Ja, iets wat uh, hoogst ongebruikelijk was. Ja? Hoogst ongebruikelijk. Ik kan het niet ayurvedisch verklaren, want zo expert ben ik ook niet in de ayurvede dat ik weet wat hij daar precies gedaan heeft. Maar het punt is dat er is kennis in die ayurvede aanwezig waar men soms uh, opmerkelijke resultaten kan boeken. Ja? Soms heel dramatisch. Ja? Dat was heel dramatisch. Een ander heel dramatisch uh, iets is een... Uh, ervaring van uh, het genezen van slangenbeet. Zo woonde ik zes jaar in Bengaal. En Bengaal is super tropisch. Het is er zo vochtig dat je plakjes uit de lucht kunt snijden. En uh, het is er... Het is warm, vochtig en broeierig. Dus, ja, je kunt je voorstellen het is er super groen en planten gedijen daar goed en alles wat er krioelt en kruipt dat houdt ook van dat weer. Dus... Het zit vol met slangen. Vol met slangen. Er zijn 55 variëteiten van slangen waarvan er 50 dodig, dodelijk zijn. Dus het is uitkijken. En natuurlijk heb je de cobra's. Hè? En, uh, dus uh, het gebeurt af en toe dat er iemand gebeten werd door een slang. Nou, hadden wij daar een grote leefgemeenschap. En dat was in een, ook in, ja, een dorpje, want in India als je een beetje buiten de stad bent dan is het altijd dorpje. Alles, heet, alles is dorp daar. Uh, en in dat dorpje was er ook een man die had een, uh, een steen, dat heette een Garuda Shila. Die steen, die, uh, met die steen kon die slangenbeet genezen. Alleen door de steen aan te brengen op de wond, trok hij zwart bloed uit de, uit de, uit de wond. Er kwam zwart bloed uit de wond. En, uh, oké, okay, daarna mocht de persoon niet slapen, moest 24 uur wakker blijven. Als hij sliep, dan was het, uh, was het toch nog afgelopen. Maar, elke keer, uh, elke keer werkte het. Ja. We hebben, ik heb dus zelf drie zulke soort gevallen gezien in de tijd dat ik er woon, die zes jaar. Nou, ja, alle drie de gevallen, geen probleem. Oké, okay, breng hem even naar de slangenbezweerder. Yeah, die heeft die steen. Yeah, Oké, okay, dan is het weer voor elkaar. Dat uh, ja, vaak dan toch uh, oplossingen, yeah, die uh, als alternatief... ...heel wat moeilijkheden kunnen vermijden. Want in onze westerse wetenschap... ...ja, wat moeten we doen? Een serum inspuiten. Maar ja, dat is natuurlijk ook zwaar gif. Dat is zwaar gif. En het werkte wel als tegengif... ...maar tegelijkertijd de naverschijnselen in het lichaam... ...die werken nog, uh, nog jaren door. En er kunnen dus allerlei ziektes nog uit voorkomen. En dat is dus een van de problemen... ...in de westerse symptomatische bestrijding. Uh, dat we dus... Met zware chemicaliën gooien. die dan de balans in het lichaam verstoren. en dan uiteindelijk. Uh, uh, allerlei moeilijkheden veroorzaken. Daarom kunnen we dus stellen dat. in acute noodgevallen. is de allopathische westerse benadering zeer effectief. onmiddellijk resultaat. Maar voor chronische ziektes. en een gelijk, uh, gelijkmatige behandeling. is de Ayurveda. Veel, uh, veel positiever. Dus de meeste van ons passen dat dan ook toe op die manier. Hè. Voor onze chronische verstoringen uh, gaan we naar India naar de, naar de Kaviraj en dan halen we gewoon een voorraad voor, voor zes maanden. En dan uh, maar voor acute gevallen gaan we eventueel ook onder het mes of, uh, of alle andere vormen van uh, variaties die daar in toegepast worden. Uh, uiteindelijk kom ik dan terecht bij uh, ja, het derde onderdeel van mijn uh, presentatie het derde onderdeel van de presentatie is de spijsvertering de spijsvertering is het meest essentiële uh, in, in ons lichamelijk welzijn uh, het is uh, uiteindelijk de maag ja, die de oorzaak is van, van of een goede gezondheid of een slechte gezondheid want als het voedsel niet goed verteerd wordt dan leidt dat uiteindelijk tot verstoringen in het lichaam er wordt gesteld dat uh, wat er gebeurt in de maag is een, uh, een verbrandingsproces het uh, brandstof is aanwezig, oké, okay, in de vorm van voedsel. De plaats waar de verbranding plaatsvindt is dan de maag. Het vuur is pita en dat brandt dus in de dunne darm in, uh, echt tot in grotere mate. En dan, oké, okay, de vata in de dikke darm die dan uiteindelijk de overblijfselen, uh, uit het lichaam uh, voert het, is een, het staat een beetje rommelig op het papier want de computer dat programma tijdens het uh, printen springt alles soms uit zijn positie het staat op het scherm allemaal heel netjes en dan print je het uit en dan ineens dan is het allemaal uh, huh? en dan is het ineens allemaal verplaatst dus het staat een beetje rommelig op maar helemaal onderaan vinden we dan de stadia van transformatie van voedsel. Zo wordt gesteld dat. In het eerste stadium. In het, is het voedsel in de maag. in de vorm aanwezig van rasa. In het, het wordt gezien als. ja, men zegt dat is wat men tegenwoordig plasma zou noemen. Oké, okay, dan uh, zet dat zich om. in een volgend stadium van vertering. naar bloed. En als, die, als de energie dan in het bloed komt, dan komt er dus echt levendigheid in het lichaam. Toch vraag je je af, hoe kan dat dan, dat als ik een, uh, ik voel me slap, ik heb een tijd niet gegeten, ik voel me slap, ik heb honger, ik moet iets eten, ja, en ik eet een appel, en als je dus je appel eet, dan voel je onmiddellijk energie, onmiddellijk. Ja. Niet dat het echt helemaal tot het bloed, maar onmiddellijk eigenlijk, zodra het in de maag is, voel je al energie. Er wordt gezegd, omdat de tong proeft, die appel proeft, dan neemt de tong de prana, die in de appel aanwezig is, en krijgt dan tijdelijk al wat energie. Maar pas de werkelijke duurzame energie komt als uh, de razen omgezet is in de vorm van bloed. Ja. Uh, nee, dat gebeurt dan niet helemaal in de maag, dus het bloed vormt zich dan niet in de maag. Het gaat via lymfe en gaat naar bloed, geloof ik. Uh, het, uh, vervolgens, het volgende stadium wat uiteindelijk dan gevormd wordt uit voedsel is, is vlees. Ja. Mamsa. Uh, een verder stadium, wat, of wat komt in een later stadium van vertering is vet uiteindelijk dan asti wat, wat dus bouwt aan de beenderen uh, madja wat het zenuwstelsel en ook het merg in de botten uh, <coughs> zou, uh, zou vormen en dan artava en sukra, de reproductieve vloeistoffen artava voor uh, vrouwelijk en sukra voor mannelijk en dan krijgen we ojas de ojas, dus de subtiele energie, de uitstraling en het auto-immuniteitsmechanisme. Ja. Auto die... de... de... Nou, het, het principe, misschien heb ik uh, het verkeerd overgeschreven, maar het principe waar we het over hebben is de uh, immuniteit de im immuniteit in het lichaam. Ja? Tegen negatieve... Uh, dus dus uh, de weerstand die het lichaam heeft. Dus als je daar een verbetering in aan wilt brengen... en hoe je het in westerse terminologie moet uitdrukken dan. Dan stel ik me daar graag voor open. Uh, ik heb zeker een beetje... Ik heb, ik, ik heb een beetje hoop nodig in deze presentatie, want... Uh, de persoon die echt... De expert was en oorspronkelijk de lezing gegeven zou hebben, is dus niet gekomen. En die zou heel diep in kunnen gaan op allerlei details. <coughs> Ik hou me meer tot principes. Maar ja, princi principes... Principes is de essentie. Want wil je details lezen, weet dan, koop je gewoon een paar boekjes over ARJV en daar staat het in principe in. Maar allereerst als je een totale visie hebt van wat er kan doen en wat het niet kan doen, dat is de essentie wat je ervan dient te begrijpen. Uh, en dat is eigenlijk wat je vaak niet duidelijk, uh, onmiddellijk uh, te weten komt uit het lezen van een Ayurvedisch boek. Omdat de meesten raken helemaal verstrikt in allerlei details en geven je niet die totale globale visie. Daarom is wat we hier geven in feite heel essentieel. Uh, Oké, okay, deze acht stadia van uh, verwerking van voedsel, die vinden niet altijd plaats. Deze acht stadia, die vinden niet altijd plaats tot in de perfectie. Dat is het probleem. In vele gevallen wordt het voedsel misschien maar gedeeltelijk tot een van deze stadia verteerd. En stellen we dat, laten we zeggen, dat de, de eerste zes stadia uh, goed verlopen, maar het uiteindelijk niet komt naar zeven en acht, ja, dan zullen we dus bepaalde gebreken in het lichaam gaan waarnemen. En dan merken we dus dat uh, allereerst de weerstand van een persoon vermindert. Ja. En dat deze persoon dus wat ziekelijk is, uh, zelfs mentaal minder, uh, minder aan kan. Uh, in extreme gevallen, bijvoorbeeld uh, uh, in AIDS, dan neemt ook de uitstraling van een persoon af. Ja. Zijn, zijn huid wordt groezelig, een beetje grauw, ja, donker waar dus duidelijk de ojas verminderd is. Dat is dus een geval van vermindering van ojas. Uh, zo vinden we ook, er wordt gesteld dat... Uh, ...als de reproductievloeistoffen verminderen... ...dan vindt er misschien, misschien geen zwangerschap meer plaats, enzovoort. Terwijl als die heel sterk zijn, dan is het elke keer raak. <laughs> uh, dus wat dat betreft... <coughs> uh, in een, gezonde, in een gezond lichaam hoort dat zo te zijn. Uh, veelal wat er gebeurt, wat er eerst gebeurt, is dat in het, op het eerste niveau van rasa, als voedsel in de maag komt, dat het voedsel niet volledig verteerd zou worden. Ja. Zo is er voor een verschillende constitutie ook een verschillend dieet. Wat ik al een beetje aangaf van de pita, die uh, doet het goed met melk, met koude melk, ja. En een vater die heeft liever warme thee of zoiets, ja. Maar niet koude melk, ja? koude plens melk op je maag, dat ligt daar. Ja, ja pita zegt, <lacht> een laffe kop thee, weet je wel. Geef mij maar gewoon een pfft, melk, ja. ja. Uh, en zo is het, is het voedsel dus ook, uh, ook qua dieet... Aangepast en volg je dus dat dieet niet, wat we dus natuurlijk in het Westen helemaal niet doen. In het Westen dieet je gewoon voor de tong en dan naderhand, tja, als er problemen zijn, alka-zeltzer of, of iets dergelijks, ja, in eno, en je noemt hem maar op, allerlei maagzouten, dan, dan komt het wel weer voor elkaar. Ja. Uh, die weer die symptomatische benaderingen ja. en ja, maar. Goed. Naarmate mensen ouder worden, worden ze natuurlijk toch wel meer bewust wat bij hun lichaam past en wat er niet bij past, en gaan ze daar ook meer naar handelen. Ja. Maar als iemand zich daar dus echt niet zoveel van aantrekt, dan uh, werkt hij natuurlijk wel ziektes in de hand. Ja. Als hij dus allerlei dingen eet die hij moeilijk kan verteren, ja, dan blijft een gedeelte van dat voedsel onverteerd en dan wordt het niet rasa, maar dan wordt het aan. Aam zijn is onverteerd voedsel. Wat dus in dat lichaam blijft. En in dat lichaam op verschillende plaatsen uh, aan, aan rotting begint. Ja. Uh, het, het verandert in gifstoffen. En deze gifstoffen, die worden dan het hele lichaam rondgestuurd. Ja, door uh, de vata. Ja, die plaatsen hier en daar. Of soms meegenomen door pita. En komen dan op verschillende plaatsen in het lichaam terecht. Natuurlijk speciaal in die plaatsen die al wat zwakker waren in de constitutie. Ja, dus had je al een beetje een, uh, een iets wat zwakke Vata-constitutie, dan kunnen we wel even kijken waar de, de Vata zich uh, bevindt. Ja, dan zien we dus dat in die gebieden waar de Vata zich bevindt, ja, dat er dan problemen zouden kunnen ontstaan. Ja. En dat de AAM zich dan het liefst in die gebieden zou, uh, zou vastzetten. En die functies van de vaten zou, uh, zou gaan beïnvloeden. Dat uh, aan ontstaat in sterke mate vanuit voedsel. Maar het kan natuurlijk ook wel ontstaan door omgeving. Dus het is een feit dat uh, kou... Temperatuur ook op ons in kan werken als je dus andere uiterlijke omstandigheden hebben ook een invloed kunnen ook aan veroorzaken en een, uh, ont, het lichaam uit balans brengen en dan uiteindelijk ook ziekteverschijnselen tot stand brengen en uiteindelijk dus stress ja? stress en niet alleen stress die ontstaat door uh, de stressvolle omgeving maar natuurlijk ook uh, een zekere stress die, be die, die bestaat door onze uh, levenshouding. Maar goed, laten we het eerst over de omgeving hebben. Uiteraard, nu we hier in deze omgeving zijn... Ja, ik zal zo beantwoorden. Nu we in deze omgeving zijn, zitten we hier onder het uh, neonlicht. Ja? Dat is dus licht dat uh, komt van gassen. Er ja? worden gassen verbrand daar in zo'n glazen buis... En dat straalt dus op ons. En het licht van die gassen is dus een beetje agressief van aard. Het is een blauwig licht. Het is een, een licht wat op het zenuwstelsel niet zo'n uh, ondersteunende invloed heeft. Ja. En verbrande gassen zijn in feite dus niet iets waar we ons te veel aan bloot dienen te stellen, het directe. Zonlicht heeft meer een, een positieve werking op onze constitutie. Nu kunnen we wel tegen een stootje, zo is het ook weer niet. Maar toch is het dus niet gezond om de hele dag in een ruimte met uh, neonlampen te zitten. <lacht> Ik wil je niet bang maken. <lacht> ja, natuurlijk. Ja. Jij bent... Uh de Master of Ceremonies okay. en uh, wij volgen gewoon uh, het uh, um, oké okay. even kijken waar ik was hè. of dat nu al kan meteen goed, het kan in principe we, hebben het, we zijn net aangeland dat we hebben het, het, het spijsverteringsproces we hebben aangegeven dat dat een van de belangrijkste bronnen is van AAM dan hebben we het gehad over mentale ...en dan hebben we het gehad over invloeden van buitenaf. Dus uh, die staan, die zal ik dan na de hand nogmaals behandelen. Conditie, uh, mentale conditie, enzovoort. Zo, so, in, de, in de Vedische uh, filosofie heeft men het over drie geaardheden, die heten drie gunas, drie kwaliteiten sattva, rajas en tamas sattva guna is de kwaliteit, die noemt men goedheid raja guna noemt men de, de kwaliteit hartstocht en tamaguna de kwaliteit onwetendheid nu die kwaliteiten vind je niet alleen in jezelf in uh, in onze aard in onze manier van doen. Soms doen we dingen die in geaardheid goedheid zijn. Soms doen we dingen die geaardheid hartstocht zijn. Soms dingen die geaardheid onwetendheid zijn. Geaardheid goedheid leidt naar vrede. Geaardheid hartstocht leidt naar frustratie. En geaardheid onwetendheid leidt naar uh, verwardheid en op een mentaal niveau. Geaardheid, goedheid op een lichamelijk niveau leidt naar gezondheid. Geaardheid, goedheid, geaardheid hartstocht op een lichamelijk niveau is echt uh, het kaarsje branden aan, uh, aan beide eindjes. En uh, dan word je uitgebrand uiteindelijk. Uh, en geaardheid onwetendheid is destructief voor het lichaam. Ja, en vernietigt het lichaam. Goed, het is al duidelijk dat we in onze samenleving. Uh, buiten onszelf ook die invloeden van goedheid, hartstocht en onwetendheid tegenkomen. Er zijn dingen in goedheid, dingen in hartstocht en dingen in onwetendheid. Ja. Bijvoorbeeld, uh, een borrel, in welke van de drie zou die zijn? Ja. In goedheid, hartstocht of onwetendheid? Onwetendheid, ja. Maar goed, het is dus een onderdeel van onze samenleving. Ja? Dat, dat we gebruiken gewoon, er zijn dingen om het weten te die gebruiken. Er zijn plaatsen in onwetendheid. Pernis, in wat, uh, wat zou dat zijn? In goedheid, hartstocht of onwetendheid. Uh. <laughs> Ik denk het is wel duidelijk. Ja? Ga je naar een, uh, een, mooi, een mooi stuk natuur en dan voel je vanzelf hoe, uh, hoe het een vredige invloed op je heeft. Hoe je begint te ontspannen. Loop je echt in een, in een staalfabriek rond, dan is je, je hele lichaam gespannen. Ja, overal er is een zekere euh, spanning die op je. En eigenlijk euh, heeft het een negatieve invloed op je bewustzijn, op je gezondheid enzovoort. Maar ga je naar een prachtig euh, stuk natuur, dan is het rustgevend. Alles ontspant zich, de gezondheid euh, wordt er ook door verbeterd. Het bewustzijn wordt er door verbeterd. Dus geaardheid, goedheid is van belang, dus uh, het doel van een, uh, ver, een evenwichtige leefwijze is om een omgeving te creëren van sattva guna ja, en leefgewoonten te creëren van sattva guna, van goedheid. Je kunt wel allerlei boeken lezen over Ayurveda en over andere bronnen van kennis. En we spraken net over Chinese geneeswijzen, andere geneeswijzen. Uh, je kunt wel bezig zijn met Reiki of met uh, van alles en nog wat. Maar uiteindelijk, als je daarnaast te veel met, uh, met, met Tamaguna, de dit onwetendheid, bezig bent, dan zal dat toch, uh, toch niet zo goed uitpakken. Ik, ik ben vroeger ook, uh, ik werkte ook in een centrum voor macrobiotiek, uh, zo'n uh, heel veel jaar geleden, zo'n 25 jaar geleden. En, uh, en toen, uh, hadden we van die vergaderingen dat we in ons macrobiotische theehuis geen koffie meer gingen serveren. Alleen granen koffie of janno of bamboe of dat soort spul. Geen koffie. En daarna de vergadering gingen we naar een restaurant en dan gingen we koffie met appelgebak euh, drinken met z'n allen, weet je wel. stukken appelgebak, flink slagroom erop. En dan de hele week aten we gewoon uh, prachtig macabioties en zo. En dan braken we weer los. Ja. Dus, eh... Uh... Ja? Oké, okay, dat was te... Dat is oké. Okay, dat... Ja, prima. Maar goed, dat is te of het was in ieder geval te snel. Te snel voor ons om meteen zoiets te kunnen aanvaarden. Ja? Dus de bedoeling is in de vedische cultuur om je geleidelijk naar goedheid te brengen. Niet dat je dus kunt leven als een heilige, ja? maar dat je geleidelijk dan toch kunt komen tot het leven in goedheid. Dus de vedische cultuur is daar helemaal op gebaseerd. Ja? En ja, dus in die samenleving hoort de Ayurveda thuis en hoort die hele leefwijze thuis die daarmee te maken heeft. Dus je kunt niet zomaar Ayurveda gaan introduceren in de westerse samenleving zoals we vandaag kennen en verwachten dat die daar helemaal uh, van een toepassing is. Want we moeten dan ook echt onze leefwijze gaan veranderen. En dat is het probleem met die oosterse benaderingen, ja, dat... Uh, daar hebben we geen zin in. En vandaar gaan we dus door met onze westerse uh, ja, symptomatische bestrijding. Maar uiteindelijk een, uh, de Brahmanen, die dus werken het leven in goedheid, die, leven een le die leiden een leven waar ze hun materiële beslommeringen verminderen. Dus de spanningen verminderen. Daarom gaat men ervan uit: leef liever eenvoudig, met minder bezittingen, want hoe meer bezittingen, hoe meer zorgen, hoe meer dat je bewustzijn zal beïnvloeden in, door, door onrust. En vanuit de onrust komt onvrede en komt uiteindelijk uh, uh, allerlei vormen van verstoring die zich ook lichamelijk gaan uit. Ja. Dus zodoende, pas je levenswijze aan en leef eenvoudig. Dat is één principe van Pramaans leven. Een ander systeem was om van jongs af aan kinderen uh, niet te zeer met comfort te doen opgroeien, maar enigszins uh, zich te laten harden. Kijk, zoals ik zelf, ik kom uit, uh, uit heemsteden met, in, een, in een huis waar altijd uh, de centrale verwarming uh, op 20 graden stond, dag en nacht. En ik ben dus een kastplantje geworden. <laughs> en ik zit hier dus als kastplantje. Uh, de ramen moeten dicht. <lacht> dus geen Pieter, niet te veel Pieter. Waterpieter. <lacht> maar uh, dat komt door uh, die, die samenleving, die zo ons uh, met comfort omringt dat we eigenlijk verwekelijken. En dat zie je ook wel. Kijk ik naar mijn grootouders, die kwamen uit meer uh, ja, uit dorpjes. Uh, en die kwamen echt, dat zijn echt sterke gezonde mensen. Ik ben duidelijk verwekelijkt. Als je dat zo ziet, zeg, het ras is wel uh, achteruit gegaan. Behoorlijk. <lacht> en, uh, maar dat komt omdat ik een, een product ben van staatsleven, en althans mijn lichaam. En dat uh, in de Vedische cultuur wordt dat dus niet aanbevolen. En in de Vedische cultuur wordt een, uh, een kind dus in principe van kinds af aan opgevoed. Uh, ...in een uh, gemoedstoestand van verdraagzaamheid. Dus wat ontberingen leren verdragen. Yeah. In principe, een kind kan zich overal aan aanpassen. Voor het kind is het niet het probleem. De ouders denken, oh, het probleem voor het kind. Maar kinderen, kunnen, die, die overleven alles en die kunnen zich overal aan aanpassen. Het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn. Uiteindelijk hebben ze dat ongelofelijke aanpassingsvermogen. En dat is uh, dus een ander essentieel uh, element van... Leven, ...van de Vedische leefwijze. En die hoort echt bij Ayurveda. Ik, uh, goed, er zit natuurlijk een heel spiritueel aspect aan... Uh, ...waar het uiteindelijk gaat om... Uh, ...het doel van de samenleving in de Vedische maatschappij is zelfverwerkelijking. En voordat er zelfverwerkelijking is, is er geen sprake van een ideale situatie. Want al leef je, al leef je perfect... Ja, als burmanen hou je alles in evenwicht en leef je helemaal naar je natuur. Ja? Want nu we die test gedaan hebben, hebben we toch wat meer inzicht gekregen over onze natuur. Dus als je nu wat meer hoort over vaten, je bent toevallig vata, goed, dan weet je dus dat je als vaterpersoon uh, bepa in bepaalde situaties het niet goed zal doen. En dat als je als een kaver persoon in bepaalde situaties thuis hoort. Dus je weet dan meer waar je kracht en je zwakke punten liggen. En ook in een ander. Dus je hebt iets aan die visie. Maar uiteindelijk, al leef je perfect naar uh, die Vedische richtlijnen. Dan zul je nog ervaren dat je niet, uh, het in evenwicht kunt houden. Ja. En... Uiteindelijk, de tijd brengt toch altijd alles uit het evenwicht, hè, want naarmate de, de ouderdom komt en dan nemen toch de krachten af. Hè, van, uh, van al deze, het evenwicht wordt verstoord en uiteindelijk uh, zal de een of andere ziekte het wel, op een gegeven moment wel de overhand krijgen en dan is het afgelopen. Dat is uh, in de VEDA dan maar tijdelijk, want in sprake van reïncarnatie ga je verder naar een volgend lichaam. En dan kun je opnieuw proberen en opnieuw leren om dat lichaam in stand te houden. Goed, vanuit uh, geaardheid goedheid ga je in ieder geval naar een verbeterde situatie. En wij zouden dus uh, in ieder geval die elementen over kunnen nemen van de Vedische traditie en proberen meer te komen tot goedheid. Ik... Uh, ja, ik wil dan nog een klein beetje praten over uh, dieet. Ja. Een paar dingen noemen die. Uh, ik heb hier in een boekje staan. Die dan uh, positief zouden zijn voor uh, verschillende constituties. Kijken hoor waar het staat. Hmm. verschillende soorten voedsel en die uh, sommige die zijn dus die pro pro produceren slijm, yeah? pro produceren kava en die zijn dus uh, goed als je te veel water en te veel pita hebt, yeah? dan zou je die, uh, dat in je dieet kunnen invoeren, dan voer je een wat zwaarder dieet yeah? in. Dan en als je dus kava wilt creëren, dan kun je bijvoorbeeld uh, boter uh, dan staat er tarwe, rijst uh, rijpe bananen kokosnoten uh, hoe noem je almonds in het Nederlands? Almonds? Engels? Amandelen ja. Amandelen pompoen uh, okra rozijnen verse honing, melk uh, mint drop goud en dus men gebruikt ook goud in medicijnen, ja? en uh, als je dus wat goud, men gebruikt in de, in de Ayurveda ook edelstenen. Bijvoorbeeld heb je mentale verstoringen, dan heeft men medicijnen gemaakt van parels. Ja? Men, uh, die worden tot poeier uh, gemalen en vermengd met bepaalde kruiden, en die hebben dus een, uh, er is een medicijn dat heet mukta Maakt met parels, wat dus een effect heeft op uh, op het brein en het, het evenwichtiger maakt. Ja. ja. Ja. Nee nee nee, dat komt door de constitutie van de parel zelf. Dus we zien dus dat bepaalde uh, stoffen, voedingsstoffen of andere stoffen hebben dus hun uh, hun constitutie. We hebben een constitutie en werken dus in op het lichaam. En dat staat dus allemaal beschreven. En ik noem er nu maar een paar. Maar, ja. ja. Nee, begrijp ik dat, dat we dus uh, in de westerse wetenschap zouden ons doodschrikken kwik, ja, want dat bouwt zich op in het lichaam enzovoort. Ja. Maar toch. Uh, in, de, in die Ayurveda, er wordt Kwik gebruikt, ik heb, uh, ik heb ze zelf wel eens gebruikt, uh, er zijn medicijnen in verband met lever, yeah, die, waar Kwik dus uh, in verwerkt is, en uh, er is zo eentje die uh, als je geelzucht hebt die onmiddellijk resultaat boekt, echt binnen, binnen drie dagen dan loop je weer uh, vol energie rond, terwijl als je echt serieus geelzucht hebt kun je zes maanden uitgeteld zijn. Heel makkelijk. Om, in India is geelzucht niet ongebruikelijk. Het komt vaak voort. Het klimaat en misschien ook de hygiënische condities. Het slechte drinkwater enzovoort. En ik heb er 18 jaar gewoond. En het allemaal meegemaakt. Malaria, geelzucht en noem het maar op. En, uh, dus... Uh, ja, de, uh, de toepassingen van Ayurveda. Die zouden we misschien vanuit een westerse visie... Ja, soms, uh, die zal het soms schrik inboezemen. Maar het is natuurlijk wel langdurig beproefd. Hè? Het is niet experimenteel. Het is niet van uh, iets wat men nu net tien jaar geleden geïntroduceerd heeft. Wat we daar vinden, heeft duizenden jaren zijn toepassing gehad. Want een van de unieke aspecten van, uh, van India is dat uh, duizenden jaren een soortgelijke cultuur bestaan heeft. Uh, dat je echt, echt, je gaat duizend jaar en je ziet dat de cultuur niet veranderd is. De, de kleding hetzelfde, de gebruiken hetzelfde, de medicijnen hetzelfde. In, in principe weinig verandering. Tot, uh, tot misschien honderd jaar geleden. Ja. Weinig verandering. Pas de Engelsen hebben er echt uh, duidelijke veranderingen binnengebracht. Goed, 150 jaar geleden, stoommachines, treinen, steden. Ja. Daarvoor. Uh, ...was die traditionele cultuur dus. Kwikselver, of kwik, het zal dus wel oké okay zijn als het uh, al die tijd op die manier toegepast is. Maar dat geeft je niet een, uh, een vergunning om willekeurig quicksilver tot je te nemen. Alleen in die bepaalde formules, dat het dus uitgebalanceerd is, dan wordt het geneutraliseerd. Maar anders denk ik dat het wel dodelijk zou kunnen zijn. yogi's trouwens, die, uh, die staan ook bekend als, dit is even als anekdote, dit is als illustratie, die staan ook bekend als uh, uh, als, als ze dus eenmaal zoveel prana hebben opgebouwd ja, door hun yoga praktijken, zoveel prana energie dan kunnen ze zelfs quicks, uh, quicksilver of kwik, quick, het engels is quicksilver, kunnen ze zelfs kwik uh, tot zich nemen en, uh, als ze dan uh, over koper urineren, wordt het goud. Nee, nee. <laughs> dus... Uh, <laughs> ja, alchemistische uh, verhandelingen staan er ook beschreven in VEDA. Ja, Alchemie is dus ook een, een onderwerp uh, dat in de VEDA behandeld wordt. Transmutatie van elementen, ja. Ja. weten <laughs>